En hoe kan je je gezinssituatie thuis in Katwijk omschrijven? Was jij enig kind of van nog veel broers en nee, zussen? Nee, nee, nee. We hadden dus ik heb nog elf broers en zusters. Hm. Elf. Uh, we zouden met z'n dertiende kunnen zijn, waarvan er dus twee overleden is en hm. een zusje toen ik dus. Uh,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 ik kan niet anders zeggen dat ik het heel goed gehad heb. Ja, dus ja. het was best een fijn gezin met zoveel kinderen ook. Ja. Het is wel ja. heel gezellig lijkt me goed, wat te doen. Heel leuk, ja. ja. En hoe is Katwijk om daar op te groeien, aan de zee? Of... Uh, ja, wij woonden tussen zee en uh, ja dat was ook heerlijk altijd. We gingen naar de strand en uh, moeder had toen, na, daar geen last van ons. We sturen ons altijd maar naar de strand. En uh, Katwijk zelf, uh, ja, echt een christelijk dorp. He, wij gingen dus, we hadden dus een witte oude kerkje, en daar gingen de hervormden naartoe, en wij moesten heel ver lopen naar de christen kerk En uh, zo was het dus, maar het was een heel kerks gebeuren. Hm. Iedereen ging trouw naar de kerk, en ja. dat is nog zo.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 hoe oud was je toen? Ja, dat toen dat was gebeuren? ik, nou eens kijken hoor, even denken. Ik ben niet 75, 85 ben ik tot geloof gekomen. Ik denk ja, zo'n 83 was dat hoe oud zou ik dat geweest zijn. Ik ben ik nou 73, ja. 74.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 ik weet niet of je dat verhaal kent, nog van uh, die man die met die rugzak liep. Ja. je Hegger was dat? Nee, van Hegger? Ik weet het niet, maar goed. Die uh, was ook helemaal aan het lopen, het lopen en het werd steeds zwaarder. Dat op een gegeven moment ook die zak van zijn rug al viel. Ja, dan is hij ver. Dat is dan allemaal die zorgen die van zijn van hem zijn afgenomen ja. door God, hè? Ja, precies. Want dat staat ook in de Bijbel dat God je zorgen wil dragen, hè? Ja. En dat ervaarde je op dat moment dus heel letterlijk eigenlijk. Zeker, ja, heel duidelijk. Ging de dag daarna verder kreeg je het blijdschap om wel ja. door te gaan. Of ging ja. dat al? Ik, nou, ik ging die Bijbel lezen. Aha. En terwijl wij opgevoed zijn met drie maal daags Bijbel lezen, en thuis ja. ook, die toen met de kinderen badje, je bad aan tafel en, maar eh, ik, ik mijn ogen gingen open.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 dus je bedoelt van Abraham dat verhaal? Ja, het verbond van Abraham. Daar ben je mee opgegroeid. Je bent als kind gedoopt. Ja. En uh, nou, dan, dan zit je in het verbond. Maar ik... ik, ik, ik, ik... Je dacht wat voor verbond? Was? Ik begreep het nooit. Ik nee. begreep het nooit. En toen je van Israël las? Toen las ik Toen je dat. Ja, dat ik bij het volk Israël mag horen nu. Ja, ja. Nu ik tot geloof Staat kwam. Dat die Romeinen ook. Hè? Romeinen 12, 13 dacht ik. Ja. Van dat we erbij gekomen zijn. Bij het geënt ja, geënt ja, ge worden. Op de olijnboom ja. op ja. wijnstok heet ja. Wel, ja. Ja. Ja. ja dat was ja, heel is wonderlijk mooi. Ja. Dus dat ontdekte je ja. dat had ja. in de kerk misschien niet zo duidelijk gezegd in die tijd. ik denk het niet, ik denk het niet. Ja. Of mijn, mijn oren waren niet genoeg open ja. ik weet het niet, maar in ieder geval toen ja. begreep ik het toen en, en je, je werkt ook met de iso-product. is dat in die tijd ontstaan? Uh, ja, dat kwam op mijn weg via een vriendin waar ik dus, uh, die had ook open huis en die wilde mee stoppen en ik ging daar en toe. en toen zegt ze, wil jij het gaan doen? Dat is ook ja. graag. Ja, want dat is dus een organisatie Israël Productencentrum. Dat zit door heel Nederland, begrijp ik? Ja. En er zijn uh, ja, gastvrouwen, of hoe noem je dat? Medewerkers, vrijwillige ja. medewerkers. Ja, ja ambassadeur. Wat doe je, je dan het. precies als ambassadeur? daarvan? Ja. Je, je krijgt, uh, de, je bestelt dus al de producten van, die vanuit Israël komen, die, gaan, die zijn naar de Nijkerk. Vanuit Nijkerk heb ik ze in Bruikleen. Mm. En dan geef je parties. Aha, en ja. die kost heel veel tijd en heel veel moeite ook, want vanuit de kerken, ja, is het ook dat ik weinig mensen zag, mm. meer van buitenaf, en, ja. maar goed, voor heel langzaam lang ging het nog groeien, je moet er veel voor doen, posters mm. ophangen, flyers uitdelen, en, en, en alle kerken afgaan, en stukjes schrijven, en je bent er heel druk mee bezig, en dat ging heel erg goed,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 Voice trembles at his voice. How great is our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 Uh, ja, dat was toch anders. Dat ik, ik, ik ontdekte dat ik het zelf niet meer hoefde te doen. Uh -huh. He, ik was toen altijd zelf bezig. Aan te regelen en, en, en de kinderen de, de weg wijzen. Maar nu dacht ik, en dat las ik ook dan in de Bijbel, van, dat hoef ik zelf niet meer te doen. Ik mag alles aan hem geven. Uh -huh. En hij heeft al die lasten gedragen. En dat is een verademing tot en met. Maar het gaf ook best... Uh,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 En, maar ja, toen kwam het dus dat ik die Bijbel ging lezen en dat er dan staat: bekeer je en laat je dopen, en je zal dan gaan van de geest en Toen heb ik echt gezegd: ja. Heer, ik wil nu alles. Mm. Ik wil nu alles. Ja. ja, dat is ook gebeurd. ja dat kwam dus blijkbaar niet in de gereformeerde nee. waar je toen zat. Dat, dat deden ze niet, dat do volwassen dopen bedoel je. Ja, lijkt. precies. Ja. Je was als baby waarschijnlijk gedoopt thuis, ja. in het grote gezin thuis, in Katwijk. Ja, he? allemaal, ja. Ja. Maar sommige kerken die vinden dan van dat is genoeg. Ja. Waarom wilde je dan toch ook nog als volwassene gedoopt worden? Ja, ik kon niet anders. Je leest het woord en, en, en God spreekt dan zo duidelijk. Ja, wat, wat, wat stond daar dan? Dat je nou, als volwassen gedoopt wilde worden? Uh, wat sprak jij zo Omdat er stond bekeer je, dat was in de eerste ja. plaats. En uh, ja. laten dopen, dat was een stukje gehoorzaamheid aan God zelf. Ja, Jezus, je wilde, Jezus, Jezus was voorgegaan, ja. En Jezus is zelf ook...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 ...om hem te willen volgen. Ja. Maar dat kon dus niet in die kerk. Maar waar heb je dat dan dat gedaan? Dat was dus in de Emanuel. Dat was dus een, een pinkstergemeente eigenlijk. Ja, dat is wel gebruikelijk. Dat is, ja, dat is regelmatig dat daar. Hè, wordt gedoopt. En ik vind het wel prachtig. Elke keer als ik het weer zie. Ja. Maar ik weet wel dat ik toen gedoopt was... Dat ik, ...dat ik onderging. En ik stond weer op. En het was net of... de heilige was zo zwaar... ...die <laughs> ik dacht ik ga weer onder. <laughs>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 En dat wat deed je dan? Te wat, wat hield dat in? Dat hield dus in, dan gingen we naar de Grote Markt in Haarlem. En dan had je dus een uh, IKES-tent van verschillende kerken gaat dat uit. En dan uh, had je foldertjes en daar lagen lag boeken. Maar ik, ik liep zomaar tussen de mensen in en uh, ik sprak er gewoon aan.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 Ja, en um, bestaat dat zoiets nog steeds? Het ICUS, ja, het is kerken, nog steeds. samenwerking? Ja, maar er dus kunnen alleen moeilijk mensen van krijgen. Ja. Ik ben toen gestopt omdat ik ook, uh, ja, je wordt wat ouder. Uh -huh. Maar ik ga dus nu toch weer een paar keer uh, iemand dus die met vakantie gaat weer even invallen. Dat is bij uh, Willem Duin.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 ongelooflijk veel. Ja, dat is ook ja, Voedselbank, kleding en, en. er komen allerlei soorten mensen uit allerlei landen. Ja, dat is ook alle... een hele leuke gemeente. Ja. Ja. Dit is CFM Zandvoort, Henny van Petegem, het programma Het Laatste Uur. En ik heb een gesprek met Kobi Bauma. En Kobi, jij vertelde net over de Bijbelschool. Dat was vroeger bij Berea, dat die kerk heet tegenwoordig Shelter, Haarne Noord. Mm -hmm. En dat was nogal een hele actieve kerk. En je hebt allerlei cursussen daar gedaan. Wat houdt dat in, een Bijbelschool? Een Bijbelschool, dat is, je bent dan twee jaar bezig met, uh, met een hele grote groep. Uh, en dan ja, is dat gewoon Bijbelonderzoeken.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 Ja, dat kan iets van Gods leiding zijn in je Zeker lera, weten, ja. Ja. ja. Dus je hebt veel geleerd in die twee jaar. Je hebt heel ook een veel. geschreven. Heel veel. Ook die discipleschapsschool hebben we gedaan nog twee jaar. Dat ja. was ook, oh, ook echt ja. die, Jezus volgen. Dat, dat uh, was ook heel fijn om te doen en, en dat heb ik dan ook in de praktijk gebracht. Ja. ja.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 Ja. Hè? En ja, kon we terug naar Hem kijken. En, um, um, ja, dus dan, dan lees je eigenlijk in de Bijbel van wat deed Jezus uh, op een bepaald Padre. moment, hoe ging hij om met mensen? Ja. Of wat zei, zei hij tegen de mensen? Hoe reageerde hij op de ja, mensen? De ja. Gedragsverandering. Ja. Kon je dat bij jezelf ook waarnemen van hey, dat nou, die lief, dus die dit liefde dit dat veranderen? Ja, die, die, die liefde eigenlijk voor de mensen. Ja. He, dat je zelf niet zo belangrijk bent, maar dat je echt voor de ander leeft. Mm. En jezelf verlogene. Ik ben niet zo belangrijk, maar de ander komt op de eerste plaats en allereerst God op de eerste plaats. Ja, ja. Mm. ja want dat staat in de Bijbel van heb God lief bovenal en je naaste als jezelf. En wie is dan je naaste? Dat zijn natuurlijk alle mensen. Alle mensen. Ja, dat zijn okay. alle mensen je naaste. Ja. Allereerst natuurlijk je man, je kinderen, je, he, je familie en zo, maar iedereen is eigenlijk je naaste. Ja.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 Wat is er nog meer? CD's geloof ik? Uh, ja, muziek natuurlijk. DVD's, ja. CD's. Uh, allerlei soorten kremt, parfum. Uh, uh, nou, leuke beeldjes. Uh, ja. Nou, ja, van echt, echt heel veel. Ja, kaarsen zag ik. En kaarsen, standaard. Uh, ja, klopt. Kleding en tassen zelfs. Dus toen was er nog ja, kleding, dat is uit. nu weer niet meer. Tassen weer helemaal, ja. die de Bedouinen ja. maken, dat is wel ja. echt mooi. Ja, ja en binnenkort is er ook weer zo'n uh, zo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 285237 En je valt bij aankopen vanaf 20 euro een opvouwbare supersterke tas. Oh, kijk eens aan. <laughs> dan kan je moet meteen alle producten meenemen, ja. natuurlijk. Dat is ja. wel handig. Ja. ja, het is altijd erg gezellig. We drinken eerst een gezellig kop koffie met de lekkers. En dan gaan ze naar boven. Ik heb nu alles boven. Ja, en dan kan je. En de wijnen. Ja, wijn. wijn daar allemaal. Heerlijk, heerlijke wein. een wijnen wijn. De, de voor mij, dat heet curie. Ja. Ja, Sacramentel wijn. Hele lekkere wijn voor het avondmaal. Extra mm. zoet. Ja. Ja, dat is onze uh, favoriet in Zandvoort <laughs> ja. Maar er zijn heel veel leuke producten. En ook als cadeautjes, hè? heel gezellig, het is herkopen. altijd heel leuk, ja. En ja. waar gaat de opbrengst van de Israël-producten naartoe? Nou, dat gaat uiteindelijk naar allemaal naar Israël. Uh, die, die willen we dus helpen, want ze hebben natuurlijk vaak moeilijk met allerlei ja. dingen. En ze hebben het, het is op het ogenblik heel erg zwaar in Israël. Mm. Die aan uh, weer. Uh, ja, met raketten bezig en laatst uh, weer een gezin die in, in bed gewoon stukken gesneden zijn. Ja, er gebeuren vreselijke dingen. Dus wij willen ook die kleine bedrijfjes helpen. zelf, ja, zelf zijn bedrijfjes. producten die dus kleine bedrijfjes uh, hebben gemaakt in Israël. In Israël, het komt en allemaal uit. worden vanuit Israël, al die producten worden naar Nederland gestuurd en ze maken daar zelf dus die wijn en die jam ja. en al die spullen die... Uh,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 En dan heeft iedereen wat lekkers gemaakt, een soort potluck noemen ze dat. Mm. En dan is de tafel allemaal gedekt. En uh, nou, ze hebben we dus eerst een uh, Bijbelstudie. En, uh, en mm. al de dingen worden uitgestald, weer nieuwe producten ja. vanuit Israël. En dan uh, tussen de middag dan hebben we een heerlijke uh, lunch. Mm. Van allerlei heer heerlijkheden. Ook Israëlse uh, producten uh, eten, dus. Ja, ja. Potluck noemen ze het. Um, ja, dat is altijd heel erg gezellig. Mm. Daar worden de nieuwe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 met deze producten ja. neerzetten. Ja, ook in de Bavo, wanneer een concert geweest oh, hebben ja. we daar gestaan. Bij ons in ja. de kerk hebben we, de, hebben we daar gestaan met een tafel, met een concert. En uh, mensen die gewoon dus thuis ook eens een keer mensen uitnodigen. Ja. En dan komen wij daar. En dan maken we er een heel gezellige avond van. Ja, dat of ochtend ja, of middag. Ja. Gezellig. ja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 En dan is het dan uur of tien, dan begint het, uh, de kloof half. En oh, half tien, tien. Ja. En dan um, gaan we zingen.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 leert en elkaar de, de bemoedigt en uh, ja, bid voor elkaar en veel zingen, muziek eten met elkaar dus ja, het weet is heel het, ja, ja, heel gezellig ik hoor ook vrouwen die gaan heel heel mogelijk, heen. Heen. Ja, ook naar Amerika of naar een ander land zoals we vermoedigen naar Polen bijvoorbeeld met een ja. groepje ja, we zijn ook een stel nu binnen Israël ja, ja dat ja, zo. zou ik best mee willen ja, dat is bijzonder hè, dat ze, maar ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soort